Zandvoort 106.9, 104.5 Of natuurlijk via onze livestream op www.cfmsandvoort.nl Bij de Wills of Steel Terug van weg geweest Onze enige echte DJ Dion ons. Zo meteen Ja ja De one and only DJ JK Ik zou zeggen, hou weer lekker tot dat 12 uur Met een uurzaam aan bonusbeats dit is hier het, Zandvoerts grootste danswoord, is geopend. <totstuk> Wolf. We'll Nog steeds zie je het namelijk, tot 12 uur, Door nu de laatste beats uit de set van DJ Hey, Je hebt kunnen horen vanavond, De zie je het alle hete nieuwtjes, de tweets en beats, ze kwamen ook weer een keer voorbij. En ja, nu is er ook weer terug, onze enige rechter, DJ Dion Sydney. Ik zeg, volgende week vrijdag, zelfde klok, zelfde tijd, 9 uur, sharp zijn weer bij je, met een lading, hele nieuwe hits. Deze laatste beats van Barbie Moore. Doen ontzettend goed. En ja, ik hoor volgens mij nog de Duck Sauce Big Bad Bull voorbij komen. Ik zeg volgende week vrijdag 106,9 104.5 of via het internet www.cfmzandvoort.nl naar de livestream. Tot ziens!